8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. 17-euro-landen komen met eigen verdrag. Het kabinet gaat mogelijk 5 tot 10 miljard extra bezuinigen. En Nederland biedt Rawagedet officieel excuses aan. Op de eurotop in Brussel heeft de Franse president Sarkozy vanochtend vroeg gezegd. dat er in maart een nieuw verdrag komt tussen de 17-euro-landen. Met dat verdrag kan de eurocrisis beter worden aangepakt.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 De premier zegt niet zwaar te tillen aan de afwijzende opstelling van Groot-Brittannië. De Europese Unie van 27 landen blijft bij elkaar, ook al weigert de Britse premier Cameron mee te werken aan de afspraken over strengere begrotingsdiscipline. Rutte vindt dat Groot-Brittannië vannacht in Brussel heeft overvraagd. Om de schatkist op orde te krijgen denkt het kabinet na over extra bezuinigingen van 5 tot 10 miljard euro.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 Zo stond hij onlangs nog te kijken in een debat. Hij zei dat er een aantal ministeries moest verdwijnen... maar hij wist zelf niet meer welke. De uitslag van de presidentsverkiezingen in Congo is opnieuw uitgesteld. De kiescommissie in Kinshasa zegt in de loop van de dag... de resultaten bekend te maken. Eigenlijk zou afgelopen dinsdag al bekend worden... wie de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Maar toen meldde de kiescommissie dat er technische problemen waren. Waarom er opnieuw is uitgesteld is niet bekendgemaakt. Volgens voorlopige uitslagen heeft president Kabila gewonnen... Maar de oppositie zegt dat er is gefraudeerd. In Congo zijn sinds de verkiezingen van vorige week maandag... bijna dagelijks rellen tussen aanhangers van verschillende partijen. Hoeveel doden daar tot nu toe bij zijn gevallen is nog onduidelijk. Rijkswaterstaat heeft in verband met de storm... waarschuwingen afgegeven voor de sectoren Schelde en Delfzijl. Op verschillende plaatsen is er kans op hoogwater. Het gaat om voorzorgsmaatregelen. Echte problemen worden vooralsnog niet verwacht.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 En het wordt gemiddeld 8 graden. In het weekend is het overwegend droog. Het wordt dan een graad of 5. AWB verkeersinformatie: files op de A9 van Alkmaar naar Veen Bij knooppunt Raasdorp 5 kilometer. En na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij rotterdam charloes 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En er is vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Arnhem en Ede-Wageningen rijden geen treinen.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 NCUI, de grootste opleider van werk op Nederland, heeft een breed aanbod erkende MBO, HBO en Masteropleidingen. Hoe hoog leg jij de lat? Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over acht, en toen was er opeens een breuk in Europa. Het is soms de juiste zaak om te zeggen: ik ben bang dat ik dat niet kan. Het is niet in ons nationale belang en dus ga ik nee zeggen en ik ga de veto uitoefenen. Groot-Brittannië doet niet meer mee op de Eurotop, want zegt de Britse premier Cameron, er gaat te veel macht naar Brussel onder andere. En dat is een cruciaal punt ook in Nederland. Leveren landen bevoegdheden in bij Brussel. We gaan gauw naar de nacht van Cameron. Een tweedeling binnen de Europese Unie. Niet alle 27 EU-lidstaten, maar alleen de 17-eurolanden... gaan een eigen verdrag sluiten om strengere begrotingsdiscipline af te dwingen. Premier Rutte legt legde het uit vannacht. Er zullen eh, zoveel mogelijk automatische sancties komen. En dat betekent dat als de commissaris de commissie...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 Uh, en daarmee krijgt die begrotingscommissaris, die we met z'n allen zo gewenst hebben, krijgt ook de bevoegdheden, de bestaffing, uh, de mogelijkheden om zijn functie goed uit te oefenen. En kan niet meer overroeld worden, anders dan door een grote meerderheid, maar niet meer zomaar overroeld worden door een cozy onder onsje van politici. Dit is dus inderdaad van heel groot belang. De vorm die het gaat krijgen is een verdrag van de landen van de eurozone. Die zullen met elkaar een verdrag sluiten om dit te regelen. Deze versterkte begrotingsdiscipline. En daarbij kunnen de andere landen zich aansluiten. De Duitse bondskanselier Merkel denkt dat met de resultaten van vannacht het vertrouwen in de euro zal worden teruggewonnen. Ik heb immer gezegd die 17 staten des euroraums moeten die geloofwaardigheid teruggewinnen en ik geloof dat met de huidige beslissingen kan dat gelingen en dat gelingen. Nou, ja, dat was uh, Angela Merkel. Wij gaan gauw door naar correspondent Joris van Poppel. Joris, we horen Rutte, we horen Merkel, allebei optimistisch. Heeft Merkel vannacht de strijd gewonnen? Kunnen we dat concluderen? Ja, zeker. Angela Merkel heeft gewonnen. Samen met de uh... Sarkozy, de Franse president, hebben hun zin gekregen. Er komt een nieuw verdrag voor de euro, voor het, alleen voor de Eurolanden, voor de 17 Eurolanden en een paar landen die de euro in de toekomst zullen gaan krijgen. Afspraken over begrotingsdiscipline komen daarin. Het is eigenlijk een soort, een, soort, een soort wedergeboorte van de euro, uh, precies op de dag af, 20 jaar na het verdrag van Maastricht. Ja, dit is het begin van, van zo'n nieuw soort uh, verdrag, maar dan zonder die lastige Britten. En uh, ook zonder de allerlei plannetjes van EU-president Van Rompuy. Het uh, is allemaal aan de kant geschoven. Uiteindelijk is dit precies wat Angela Merkel en Sarkozy wilden. Nou, je zegt zonder die lastige Britten, want die lagen steeds dwars. Maar wat is Cameron zelf nou met zijn verzet opgeschoten? Nou, voor het thuispubliek heel veel. Hij kwam, naar, kwam vannacht, twee uur geleden, kwam hij, <tus> naar buiten en ik kom meteen aan, aan journalisten vertellen dat hoe goed het is uh, wat hij heeft uh, gedaan dat Groot-Brittannië nooit in de euro zal gaan en dat we absoluut niet onder die, uh, die strenge begrotingsdiscipline willen gaan vallen als uh, Britten en uh, dat dit veel te veel machtsoverdracht is naar uh, Brussel Dat hij dat absoluut niet kan tolereren. Nou daar scoort hij ongetwijfeld thuis mee. Uh, hij zegt ook dat hij het ...doet ter verdediging van de financiële sector in Londen. Maar dat klopt eigenlijk niet helemaal... ...want die valt al lang onder hele andere Europese regels. Um, hij heeft nog wel een, een, een machtswapen in handen, die Cameron... ...want hij zegt tegelijkertijd, leuk... Eurolanden, dat jullie met z'n zeventiende willen doorgaan zonder ons. Maar vergeet niet dat uh, jullie willen graag het Europees Hof van Justitie... de Europese Commissie voor je strenge begrotings-Eurocommissaris... daar heb ik nog wel wat over te zeggen. Want dat zijn uh, instellingen allemaal van alle EU-landen. Mm. Dus uh, we zijn nog niet van hem af, uh, zeg maar. <laughs> hey, en Het is interessant wat jij aangeeft. Uh, Cameron uh, uh, zegt dat er te veel macht naar Brussel gaat. Nou hoor ik toch Rutte zeggen dat dat absoluut niet het geval is. Wie heeft er gelijk? Ja, ze spreken elkaar wel tegen. Uh, Sarkozy zegt, uh, dit is meer macht uh, voor Brussel en dat is goed. Merkel zegt, dit is meer macht voor Brussel en dit is goed. David Cameron zegt, dit is meer macht voor Brussel en dat is niet goed. Oké, okay, dat zijn er al drie. Uh, ja. Precies, en uh, Rutte zegt, uh, dit, is, uh, dit is goed, maar het is niet meer macht voor Brussel. Uh, uh, hij zegt, het, valt eigenlijk, het is een soort aanscherping van, dat, van, de, van de bestaande afspraken. Dat landen nu echt zich moeten gaan houden aan de afspraken. Voor meer begrotingsdiscipline. Dat ze niet te veel schulden mogen maken. En uh, dat is eigenlijk alleen maar uh, goed. Maar ja, de anderen denken daar anders over. Bovendien staat ook allemaal nog niet op papier dit uh, allemaal. Daar gaan ze later vandaag over door. En dan zal er toch nog moeten zorgen dat, nou ja, dat zijn eisen ook daadwerkelijk op papier gaan komen natuurlijk. Ja, ja. en dan wordt duidelijk hoeveel macht er inderdaad naar Brussel gaat. En dan zal ook natuurlijk de politiek daarover uit gaan spreken. Want voor de PvdA is dat een nogal heikelijke kwestie. Joris van Poppel, dank je wel voor nu. Uiteraard later meer van hem. Um, maar even naar André Meinema, financieel redacteur van de NOS... is hier bij me in de studio. André, wat denk jij, um, wat tot nu toe bekend is... zullen de financiële markten deze oplossing tot nu toe gevonden waarderen? Ik denk dat de markten uh, enigszins uh, ongewis zijn, net zoals wij een beetje ongewis zijn... een beetje verrast natuurlijk door de snelle uitkomst van een top... terwijl we dachten dat het wordt wel uh, vrijdag, zaterdag, nacht. Dus dat is de verrassing, zeg maar. Uh, maar ongewis in de zin van, uh, wie heeft er nou gelijk? Uh, heeft, heeft, heeft Merkel nu helemaal al gewonnen? Uh, de laken naar zich gehaald. Iedereen trekt natuurlijk een deel van het laken naar zich toe. Iedereen zegt, uh, we hebben een majeure stap gezet... het wordt allemaal veel strenger en beter... Uh, maar tegelijkertijd gaat er niet meer macht naar Brussel. Uh, dus daar is onzekerheid over. Uh, als je kijkt nu naar de futures, de voorhandel van de Europese beurzen... daar zie ik nu op dit moment minnetjes staan. Uh, dat wil zeggen, de markten zelf hebben nog zoiets van... nou, daar een keer nog goed op kouwen. Goed naar kijken. Uh, Moeten het er oppakken als een positief signaal? Is het voldoende? Uh, we willen ook wachten op, op nadere details, op nadere invulling... Uh, en misschien ook wel een beetje geschrokken van die step-aside van de Verenigde uh, Koninkrijk van Nederlandse. Ja, want ja. Ja, dat gaat natuurlijk ook uh, gevolgen hebben. Even naar uh, die mogelijke afwaardering hè, van de kredietwaardigheid van verschillende Europese landen. Standard Poors heeft uh, gezegd dat zou eraan kunnen komen omdat het vooral uh, op politiek vlak niet goed gaat. Um, ja, Daar is er eigenlijk nog niet zo heel veel duidelijkheid over nu. Hè? Wat, nee, wat, wat, nee. wat verwacht jij? Nou, ik denk dat de, de, de ratingbureaus hebben natuurlijk gezegd, aangekondigd... Eh, zodra we uitkomsten zien van die top, eh, ge, geslaagd of niet... dan gaan we reageren. Ik denk dat ze ook even wat meer tijd nog nodig hebben. Misschien ook wachten op de invulling van die details over dat nieuwe verdrag. Uh, wat staat daarin? Hoe streng zijn die sancties? Uh, welke sancties worden dan genomen? Uh, hoe dicht gaat men er bovenop zitten? En als dat onvoldoende is in de ogen van die ratingbureaus, maar omdat er te veel onzekerheid en te veel risico blijft bestaan voor landen met problemen. Ja, dan zal uh, zo'n ratingbureau ongetwijfeld overgaan tot die verlaging, waar iedereen zo over vreest. Mocht het nu zijn dat ze zich laten overtuigen door de aanpak en de regels op papier, dat het allemaal degelijker uitkomt... dan, dan misschien gevreesd, dan zou het kunnen gebeuren... dat men het nog even afziet voorlopig van ja. zo'n uh, afwaardering. Precies. Goed, maar dan zal dus eerst duidelijk moeten worden... hoe Absolute. Europa ja. dat gaat regelen. Ja. Of in dit geval dan de 17 Euro Landen plus. André Meinema, dank je voor nu. Ja, en uh, als we het dan hebben over begrotingsdiscipline, dan uh, komen... Uh, bijna vrijwel automatisch bezuinigingen in beeld. Het kabinet zal extra moeten bezuinigen. Vijf tot tien miljard euro. Dat uh, hebben wij begrepen van bronnen dicht bij de regering. Joost Vullings in Den Haag. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lara. Dat is veel meer hè, dan de drie tot vier miljard... waar tot nu toe rekening mee werd gehouden. Hoe kan dit? Ja, dit, het valt allemaal heel erg tegen, de economie. Er komt uh, minder binnen, en gaat meer uit... En dan kan het in één keer heel erg hard gaan. En dus worden de geesten rijp gemaakt voor ja, financieel nog zwaardere tijden. Het is ja, tussen de 5 en 6 miljard. Nou, de 5, dat was de top waar we, waarmee men rekening hield. Uh, nou, dat kan nu oplopen tot 10 miljard euro. En dan hebben we het echt over hele serieuze bezuinigingen. Dus dat zal uh, niet meer gebeuren met de kaasgaaf. Dat zal dan structureel nee, zijn. Waar, waar, nee, waar wordt aangedacht gedacht... Ja, nou dan moet je bijvoorbeeld de AOW-leeftijd... die gaat nu in, in 2020 en nee, ja, naar 66 jaar. Dat zou je weer eerder kunnen doen. Waarom niet in 2015? Of mm -hmm. nog eerder die AOW-leeftijd met een jaar omhoog. Uh, de ww duur verkorten na een jaar... levert een miljard à anderhalf miljard euro op. Het ontslagrecht versoepelen... De hypotheekrente aftrek, alle taboes die er tot op heden waren... die komen nu allemaal op tafel te liggen. Want anders red je het echt niet. Als het echt om bedragen tot aan de 10 miljard gaat... dan moeten echt alle registers worden opengetrokken... om dat bedrag te realiseren. Hmm, maar ik geloof dat de PVV maar één register open wil trekken... en dat is die van ontwikkelingswerk. Uh, gaat ja. dit wel lukken met de PVV als gedoogpartner? En ja, dat is een hele goede vraag. Eh, maar ook voor VVD en CDA wordt het heel lastig. Eh, want ja, iedereen moet, moet gaan pijn leiden. Ik bedoel, we hadden het al over de hypotheekrenteaftrek. Nee. vinden ze alle drie, alle drie buiten gewoon heel vervelend. Nee, dit, dit, dit worden hele moeilijke onderhandelingen. Kijk, wat in ieder Kamerdebat van de week nog een, een debat... wat ook over de bezuinigingen ging, zei een PVV-Kamerlid. Maar goed, hè, wij bezuinigen omdat het nodig is... om die regelingen voor de toekomst te behouden, alle sociale regelingen. En als wij niet regeren komt de P van de macht en dan wordt het allemaal nog veel erger. Dat, is, zeggen, dat zijn de argumenten om door te regeren. Maar ja, of die inderdaad houdbaar zijn, dat, dat zal moeten blijken. Maar het worden hele pittige onderhandelingen. Dat heeft Rutte al gezegd, dat heeft Wilders al, al gezegd. En nu het bedrag de lucht in gaat, worden die onderhandelingen alleen maar pittig. Maar of ze het redden of niet, dat durf ik niet te voorspellen. In ja, we onderbreken er interessante tijden aan. Zullen we het daar maar bij houden? Joost Vullings, dank je wel. Dat zeker dadelijk praat ik met de baas van SNS. De enige bank in Nederland die niet door de stresstest kwam. De Europese stresstest wordt er zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie. Want toch wat files hier en daar, John. Komt dat door ongelukken? Ja, één ongeluk in ieder geval op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Van Plein. Daar staat drie kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook staat dicht. En er is vrij veel vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Buntschoten 5 kilometer. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen en Knoop het Raasdorp, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. De SNS-bank voldoet niet aan de strenge eisen... van de Europese bankentoezichthouder, EBA... Blijkt uit een grote kapitaaltest. Als enige grote Nederlandse bank moet SNS-reaal dus geld ophalen. Alleen dan voldoen ze aan de nieuwe strengere kapitaaleisen... die Brussel stelt aan de banken. Ik praat erover met Ferens Lamp, financieel man van SNS-reaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens even naar het belangrijkste nieuws van vanochtend. Op de eurotop in Brussel is besloten dat er een nieuw verdrag komt tussen de 17 eurolanden. Met dat verdrag kan de eurocrisis beter worden aangepakt, is het idee. Wat, wat vindt u van de uitkomst tot nu toe? Nou ja, kijk, ik denk dat iedereen realiseert dat het een zeer belangrijke eurotop wordt. Niet alleen voor de financiële sector, maar voor de algemene economie. En de eerste signalen zijn dat men in ieder geval bereid is om redelijk drastische stappen te nemen die uh, tot een paar weken geleden voor ondenkbaar geacht werden. Is het dus zorgelijk... juicht dat toe? juicht dat toe? Is het zorgelijk dat Groot-Brittannië afhaakt? Nou, Het is in, in, in, in zijn algemeenheid zorgelijk als uh, de, de Unie geen Unie-uitstraling heeft. En, en dat hebben we de afgelopen maanden ook, uh, ook uh, gezien. Dus de positie van Engeland en Verenigd Koninkrijk is natuurlijk belangrijk in, in Europa. Maar op dit moment is wat mij betreft de positie van de euro iets belangrijker dan de positie van Verenigd Koninkrijk. Zo. Okay, nou. um, even naar de situatie van uw bank. Ja. Um, vast is gesteld dat u niet aan de voorwaarden voldoet. Hoe komt het dat u, in tegenstelling tot andere banken in Nederland, zoals ING, Rabobank, ABN... Zij slaagden wel voor de test. Waarom heeft u uw zaakjes niet op orde? Nou, ik wil niet zeggen dat we onze zaakjes niet op orde hebben, maar we zijn van een lagere basis van kapitalisatie begonnen dit jaar. Zoals mensen ongetwijfeld weten, hebben we behoorlijk wat afboeking gedaan op vastgoedfinancieringen in 2010. Dus we zijn het jaar met 8,1% gestart en gradueel hebben we ook aangegeven die te gaan versterken. Ondertussen heeft Eba gezegd, per september moet er een 9% gelden die mensen als dat niet volgetrokken is... 30 juni hebben gedaan. Wij, wij stonden nog 8,6 procent. Dus er was een gat uh, tussen de definitie van EBA en onze verwetering. En die gat moeten we nu gaan invullen. Ja, u krijgt er nog even de tijd voor. Maar goed, uh, dit moet niet prettig zijn bij u. Het uh, komt, komt niet goed aan, denk ik. Nou, het is niet dat het er niet goed gaat. We, we hebben ook aangekondigd dat we zelf een ambitie hebben om naar 10 procent te gaan. Dus we hebben onze ambitie zelf iets uh, hoger gezet dan EBA. Dat hebben we recentelijk aangekondigd. Uh, we hebben ondertussen hebben we ook aangegeven dat de helft van de gat ook gedicht is met transacties die we. Sinds 30 september hebben gedaan. Uh -huh. Dus we zijn ermee bezig. Uh, dus ik maak me daar op zich dit moment op dit moment geen uh, zorgen over. Zeker omdat we gewoon hebben aangegeven dat onze ambitie veel verder gaat dan de 9%. U hmm. heeft denk ik moeten afschrijven, u zegt het al, op uh, het mislukte avontuur in vastgoed. Is wat dat betreft het einde in zich? Want u zegt we zijn uh, een in inhaalslag aan het maken, maar u bent daar dus nog steeds mee bezig. Ja. Constateert ook uh, de autoriteit? Nou, wij, wij, wij hebben ook aangegeven dat we dit jaar zouden verwachten dat de ...voorzieningen die we moesten opnemen op, voor de leningen op uh, Property Finance... ...dat die lager zouden zijn dan en, uh, in vergelijking met 2010. Dat is tot heden ook het geval. Mm -hmm. Maar we hebben ook gezegd dat de voorzieningen voorlopig relatief hoog blijven... ...ook in het kader van de onzekerheid die we op dit moment zien in de Nederlandse economie. Ja. Dus nee, we zijn er niet voor, laat zeggen voor, de hoekje om, maar ten opzichte van 2010... Is, ...spreken we van een totaal andere situatie. Ja, oké. Okay, maar hoe lang bent u nog bezig met, het, met, het, uh, met dit probleem? Nou, we hebben gezegd dat het de komende kwartalen de voorzieningen relatief hoog zijn. Nogmaals, flink lager dan in 2010. Maar twee, vier jaar, wanneer heeft u het afgebouwd? We hebben in 2009 aangekondigd dat we de internationale activiteiten in drie à vijf jaar zouden afbouwen. Als je kijkt, vanaf 2009 hebben we de internationale activiteiten met 60% afgebouwd. Dus we hebben daar nog twee jaar te gaan. Vorig jaar hebben we ook aangekondigd dat we een groot deel van de Nederlandse portefeuille in twee à vier jaar moeten afbouwen. Dus we hebben er 2014 daar de tijd voor. Okay. Staatsobligaties blijven natuurlijk ook een probleem, dat geldt voor alle banken. Ja. Um, op welke landen bent u aan het afbouwen momenteel? Nou, We hebben um, laat zeggen, fors afgebouwd op de bekende landen, landen waar Italië voor ons de meest relevante was. Um, ook bij onze derde staat hebben we aangegeven dat we ook voorst hebben afgebouwd in Frankrijk. Um, deels ook omdat onze positie in Frankrijk ook zeer significant uh, uh, waren. En alles is herbelegd uh, in wat vandaag de dag als veilige handen, landen gezien worden, namelijk Nederland en Duitsland. Toch is het op deze manier natuurlijk wel lastig om uh, die buffels... Um... Ja, voor elkaar te krijgen. Hè? Om, om uw tekorten aan te vullen. We horen dat steeds uh, meer Europese banken problemen hebben. Dat de bankenmarkt op slot zit. Niemand leent meer aan elkaar. De ECB heeft om die reden een speciaal loket opengesteld. Gaat u daar gebruik van maken? Gaat u lenen? Noodkredieten lenen. Nou, bij... tot, kijk, dat zijn de Nederlandse banken zijn geldgevers aan de ECB. Uh, uh, in tegenstelling tot, uh, tot wat andere landen. We hebben op dit moment ook aangekondigd dat we 5 miljard. Um, ...kas hebben die we over de, elke nacht uh, bij ECB uh, deponeren. Uh -huh. um, we hebben nog geen besluit genomen of we gaan um, geld uh, gaan lenen bij de ECB. Het is afhankelijk wel voor welke uh, termijnen men daarover heeft. De ECB heeft in plaats van korte termijn nu ook een lange termijn raam ook geopend... ...waar mensen um, zich uh, aan kunnen melden. We hebben die besluit nog simpelweg nog niet genomen. Nee. Okay. Wat vindt u van de, die ontwikkeling in Brussel, van de staf van de ECB? Nou, het is in ieder geval uh, dat uh, het goed aan deze is dat er over liquiditeit bij banken geen, uh, geen, uh, geen vraagtekens meer om mogen bestaan. Men ging ook natuurlijk zorgen maken uh, over de economische ontwikkelingen. Dat gepaard gaande met het uh, nieuws van EBA dat banken dan niet meer zouden gaan lenen. Dat zou nog, nog dramatisch zijn voor de, voor de economie. Uh -huh. En uh, op dit moment heeft uh, meneer Draghi besloten om zoveel mogelijk kastfaciliteiten uh, beschikbaar te maken voor banken. Dat ze in ieder geval door kunnen blijven lenen. En ik juich dat dan vanzelfsprekend toe. Goed. Ferns Lamp, dank u wel. Graag gedaan. O, tandenbouw, o, tandenbouw, die trui zit in de blätter. Je kunt niet door, samen zijn, mijn winter wenn winden, schijn. O, tandenbouw. Ja, ja, ja, ja, ja, want we dachten, als we het nou um, al erg kunnen maken in het Nederlands, hoe zouden we oh, dat er nog nou. een schepje bovenop kunnen doen? Wat vond je ervan, Marc Robin? Als je, als je hem nou wat langzamer draait, dan krijg je die haino... die ik vroeger altijd thuis oh. hoorde. Oh, Tannenboom. Het gaat toch niks boven haino met de kerst, zeg. Ja, we staan hier eh, tot onze schouders tussen de kerstbomen, mag je wel zeggen. Bij, in Oene, hè, bij, eh, bij Epen 90.000 bomen ver, ver, ver, ver, verkoopt u per jaar. Klopt, de afgelopen hebben de 900.000 verkocht. Meneer Tessenmaker, die zwaait hier de scepter. En u heeft ook heel veel ervaring met de media. Want ieder jaar rond deze tijd, dan komen de journalisten zoals ik weer een praatje maken over de kerst. Klopt. Ja. We, hebben, we hebben al menigen zender de laatste jaren hier op de Dam gehad. Ja. En u kunt er nog steeds bij lachen? Wij kunnen er steeds bij lachen, ja. Hoe gaat het met de handel? Want we horen allemaal verhalen over de crisis. Misschien is dit wel het laatste jaar dat we de kerstboom met euro's afrekenen. Misschien wel, maar goed, het is, een iets wat, uh, ja, het is één keer per jaar. En men gaat misschien minder uit eten, maar het bij huis gezellig gemaakt... en aan de kerstboom is toch het vaak het middelpunt ervan. Ja, en dus dat blijft wel doorgaan. Ja. Hoe staan de prijzen dit jaar? Ja, ze zijn wat hoger dan vorig jaar. Ja, maar... Waar moeten we rekening mee houden? Ik denk een stijging van 15 procent ongeveer. Dat is fors. Ja, maar op een boom van, van, van 20 tot 30 euro dan praat je over een paar euro. Dat is op het ja. budget. Ja, nou, dat is toch weer een paar euro. Het is een en ik ben, ik ben ook nog aan nieuwe ballen toe, dus dat gaat dan toch aardig in de papieren lopen. Ja, dan hangt het er een paar ballen minder in, dan, uh, <lacht> dan komt het helemaal weer goed volgens mij. Ja? Ja? Dus we moeten wel 20 tot 30 euro rekenen. dat is... Ja, gemiddeld. Kijk, je hebt een boom van, van een tientje, maar ook een boom van 50, 60 ja, euro. Ik wou zeggen, want vroeger kocht je toch voor, voor 7,5 of een tientje kocht je een boom. Klopt. Maar goed, uh... dat, kan dus, dat kan niet meer. Niet van u in ieder geval. Ja, kijk, jij wilt ook een hele mooie boom hebben. Kijk, ja? en daar zit gewoon heel veel arbeid in. En die arbeid moet gewoon betaald worden. Dus dat is gewoon heel simpel. Die arbeid die zit in dat schaartje wat u in uw hand heeft, die, dat snoeischaartje? Ja, deze snoeischaart is in feite het geheim van de smid. Daarmee modelleer je de boom, waardoor je gewoon een hele mooie piramidale vorm krijgt. Die mooie driehoek uh, die iedereen graag wil. En er is ook gewoon vraag naar kwaliteit. Mensen willen gewoon een mooie boom, niet meer ja. zo'n sneu... Uh... Nee, ik geloof iedereen wil gewoon een, een, een, ja, een prachtige boom En heel veel uh, toch op pad dat je dus de boom ja. direct kunt wegzetten. Dat is ook een stuk gemak. En dan dat muziekje erbij. hè? Kunnen we hem nog even horen? Even eronder om nog even een beetje in de, in de, in de stemming te komen. In het Duits ook nog was het, geloof ik, hè, deze. Kunnen we hem nog vinden, jongens? Hebben we hem nog? Ik hoor nog niks. Ja, ze zijn heel nou, druk mee, ik... zeg. Het was Heintje trouwens, Zalbienke, Mark Robin. Zalbienke. Wat vind je daarvan dan? Was het Heintje? Ja. Was het Heintje? Oh. Heintje. Het was Heintje. Kent u deze van Heintje? Kent u Heintje? Ik Heintje, Heintje ja. ja. Je bent er ook geen liefhebber van, geloof ik. Nee, niet, nee, nee. Wel van kerstbomen, maar die muziek...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 Geniet van de kerstsfeer op 16, 17 en 18 december in de historische binnenstad. Kijk op kerstmarktdordrecht.nl. Radio 1, het NOS-journaal. 17 eurolanden komen met eigen verdrag en het kabinet denkt over extra bezuinigingen tot 10 miljard euro.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 Een breder verdrag van alle 27 landen van de Unie bleek een brug te ver. De Britse premier Cameron was daartegen. En hij dreigde met een veto. It's sometimes the right thing to say, I'm afraid I cannot do that. It's not in our national interest and so I'm going to say no and I'm going to exercise the veto. That is effectively what I did. Cameron vindt het onaanvaardbaar dat Brussel meer macht krijgt om bijvoorbeeld automatisch sancties op te leggen aan landen die de begroting niet op orde hebben.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 Rijkswaterstaat waarschuwt voor hoog water in de buurt van Delfzijl, Vlissingen en Hoek van Holland in verband met de storm. Echte problemen worden niet verwacht, maar voor de zekerheid is er sinds gisteravond extra kustbewaking. In Nijmuiden zijn door de storm twee gebouwen beschadigd. Bij een café klapt het platte dak door de harde wind dubbel. En van een woonzorgcentrum werden een paar gevelplaten losgerukt, zegt de politie. Uh, die zijn ongeveer 50 bij 1,50. Toch plaat een aardige platen om uh, op je auto of uh, tegen je aan te krijgen. In Schotland heeft de storm het openbare leven lamgelegd. 30.000 mensen zitten zonder stroom door geknakte elektriciteitsmasten. Het waaide zelfs zo hard dat een windmolen in brand vloog, zegt een Schotse verslaggever. It even to be too windy for a In, the gusts, this one in fire. Schotland zijn windstoten gemeten van 260 kilometer per uur.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 Een ex-Beatle, Ringo Starr, heeft opgeroepen tot zwaardere straffen voor illegaal wapenbezit. Tijdens een herdenking van de moord op John Lennon maakte de drummer bekend dat hij een campagne start tegen wapenbezit onder jongeren. We're trying to get teenagers to notice that uh, if you don't have one, you can't use it. En dat would be better. Als je geen wapens hebt, dan kun je ze ook niet gebruiken, zei hij. Gisteren was het 31 jaar geleden dat Lennon voor zijn appartement in New York werd doodgeschoten. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Nou, WBE Verkeersinformatie, 14 files, alles bij elkaar nog geen 50 kilometer. Ook niet al te veel bijzonderheden, behalve dan op de A7... vanuit Heerenveen naar Groningen bij Boerakker, twee kilometer na een ongeluk. En na een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort... bij knooppunt Vaanplein, zes kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken daar weer open. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Want tussen Arnhem en Ede-Wageningen rijden geen treinen...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 Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Uiteraard praten we u vanochtend bij over de eurotop in Brussel. Het informele overleg dat vannacht uh, lang heeft geduurd... en waaruit is uh, voortgekomen dat de eurolanden verder gaan... alleen verder gaan zonder bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Hongarije... Daar kunnen dan wat andere landen bij, als ze dat willen. Niet eurolanden. En zij gaan een poging wagen om een eigen verdrag te maken. Nou, wij gaan terug naar de, naar de crisis van 2008. Ze kwamen allemaal voorbij. De de commissie De Wit de afgelopen weken. Jan-Peter Balkenende, Wouter Bos, Noud Welling, Nelly Kroes... en een stoet aan ambtenaren en bankiers Om allemaal te praten over de crisis van 2008. En vandaag zijn alweer de laatste verhoren. Daarom naar verslaggever Wilco Boom. Die volgde alle verhoren van de parlementaire enquêtecommissie... financieel stelsel, zoals het officieel heet. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Vertel eens, wat is de commissie wijzer geworden in de afgelopen weken? Uh, dan moeten we even naar de taak van de commissie. Die moet uitzoeken hoe de politiek destijds heeft gereageerd... Toen banken als ABN, Fortes, ING, na de val van Lehman in enorme problemen kwamen. Het kabinet moest er toen tientallen miljarden belastinggeld tegenaan gooien... om een grote kladderadats te voorkomen. Ja, en had dat nou voorkomen kunnen worden? Had, had de crisis beter en vooral goedkoper kunnen worden aangepakt? Want uh, ja, jij en ik en alle andere Nederlanders... betalen de oplossing van de bankencrisis. Nou, ik weet niet of de commissie er heel blij mee is... maar in elk geval Wouter Bos, destijds als minister van Financiën... de absolute hoofdrolspeler, denkt niet dat het anders had gekund.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 Ja, 16,8 miljard voor ABN AMRO, dat was heel veel geld, erkende Bos voor de commissie. Maar daar kocht het kabinet dus veel meer voor dan een bank alleen, namelijk ook financiële stabiliteit. En dat was op dat moment veel belangrijker voor de Nederlandse economie volgens Bos. Ja, en ook toenmalig premier Jan-Peter Balken en zei tegen de commissie dat het echt niet anders had gekund. Het kabinet was volgens hem volledig door de situatie overvallen, er waren geen rampenplannen, de situatie was chaotisch, ontwikkelingen buitelden over elkaar heen in die tijd en er moest dus heel snel geschakeld worden. En daarom ook zat Bos alleen aan de knoppen in die tijd. Hij overlegde wel met de premier... maar andere ministers en de Tweede Kamer die stonden volledig buitenspel. Hier was de een situatie van noodbreekt wet. Er moest snel worden geopereerd. De situatie was ernstig. Eerst Fortus. En we dachten dat met ING nog alles goed zat... want de ING had mogelijk ABN AMRO uh, willen overnemen. 19 september kreeg te horen, dat gaat niet door. En een, uh, ruime week later hadden we ineens te maken met vragen... problemen van de ING. Zo ging het op dat moment. Hmm, Oké, okay. nou, Balkenende en ook Bos vinden dus dat zij de crisis, horen we ze zeggen, gegeven de omstandigheden goed gemanaged hebben. Geldt dat trouwens ook voor um, de Nederlandse Bank? Hè? Want sinds de crisis hoor je wel vaak dat Nout Wellink en de Nederlandse Bank eigenlijk te passief zijn geweest, te laat in actie zijn gekomen. Ja, dat klopt. Die kritiek hoor je vaak. Ook bij de commissie kwam dat voorbij. Maar Balkenende en Bos die namen het de afgelopen weken nadrukkelijk op voor de bank. Natuurlijk zijn er volgens hen wel meningsverschillen geweest... over hoe de crisis moest worden bestreden. Dat heeft dan te maken met verschillende verantwoordelijkheden. Maar volgens hen is er goed en snel samengewerkt. En Nout Welling zelf, nou, die stond als een leeuw op de brest voor de bank. Als u zich voorstelt, als u zich inleeft in de drukte die we toen hadden... en het aantal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 Oké, okay, nou iedereen zat er bovenop, heeft dat goed gedaan, zeggen ze zelf. Dan doen ze dus het beeld op dat de bankencrisis niet echt niet op een andere, goedkopere manier had kunnen bezworen. Is dat ook? Nou, ja, dat is helaas wel het beeld in elk geval dat de meest betrokkenen bij de commissie de, aan de commissie voorhouden. Het zal de enquêtecommissie dan ook volgens mij heel veel moeite gaan kosten om met aanbevelingen te gaan komen uh, over hoe dat dan goedkoper kan. Die aanbevelingen zullen vermoedelijk meer gaan in de richting van het voorkomen van een nieuwe crisis. Hè? Want de, de eurocrisis waar we nu in zitten, uh, die, die is ook weer niet van tevoren uh, gesignaleerd. Ja, en bij die aanbevelingen moet je dan gaan denken aan het maken van rampenscenario's... om beter voorbereid te zijn, strengere regels, uh, misschien minder bankenfusies... grotere buffers bij de banken, beter toezicht. Uh, Oud-minister Wouter Bos had wat dat betreft nog een uh, behartenswaardig advies voor de commissie. En dat betekent volgens mij bijvoorbeeld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 Ja, dat is dus volgens de BOS de les voor de toekomst. Zorgen dat het niet nog een keer uh, kan gebeuren. Vandaag komen er nog meer lessen voor de toekomst bij de commissie. Want op de laatste verhoordag komen Klaas Knot, de nieuwe president van de Nederlandse bank. En uh, minister van Financiën Jan Kees de Jager over de toekomst praten. Dan gaat de commissie het rapport schrijven. En dat moet dan in uh, februari of maart verschijnen. Oké, okay. even Wilco Boom, dank je wel. 12 minuten over half 9. Nu luistert het naar het NOS Radio 1 Journaal. In de meeste Amerikaanse steden zijn de tentenkampen ontruimd... van de navolgers van Occupy Wall Street. Maar de beweging is niet verdwenen. De Occupy'ers in Washington zijn op zoek gegaan naar bondgenoten. En die vonden ze in kerken en vakbonden, honderden zelfs. Samen hielden ze gisteren een grote actie op Capitol Hill. Een waken voor alle Amerikaanse werklozen. Correspondent Wessel de Jong vroeg zich af... of dit nou de afsluitende actie was of juist een doorstart. En er is iets dat moet worden gedaan... En we'll be done when God's people stand together. Een vurige zwarte dominee die een massa toespreekt in de buurt van het Capitool. Dat wekt toch alle associaties op met Martin Luther King. The jobless and the poor? Vakbondsleden, leden van kerkgemeenschappen en zijn echt uit de complete Verenigde Staten overal vandaan zijn ze hier naartoe gekomen. And we march over to the Senate of the United States of America, and we remind them of the traditions that justice will run down like waters, The uh, bijeenkomst is nu afgelopen en het hele gezelschap wandelt nu richting kapitaal. Zeer kleurig gezelschap: allemaal t-shirts van vakbonden. My name is Jeff Houser. I'm a spokesperson for the AFL CIO woordvoerder van een vakbond uh, hier. Hoe komt dat zo? Een vakbond die nu samenwerkt met, met, met Occupy. Well, we're independent, but we zijn independent, maar we hebben dezelfde kritiek uh, op de Amerikaanse economie. Dat is dat het alleen works werkt voor de top 1%, de rijkste 1%. En de 99% van ons hebben behind in de laatste 30 jaar En we spreken uh, in verschillende different... Uh, is, but the same tune. We zijn uh, volledig onafhankelijk van elkaar, maar in principe hebben wij dezelfde kritiek op de politiek. Namelijk dat de politiek zich in feite alleen maar inzet voor die ene procent. Die 99 procent die wordt verwaarloosd. We zingen dezelfde muziek alleen op een ander ritme. Wat gaat er precies gebeuren vandaag? Put pressure on Capitol Hill, on the members of the Congress to not go home on vacation for the Christmas holiday, but instead stay here and fight for the 99% and extend unemployment insurance benefits. We gaan nu zometeen protesteren. We gaan naar het congres toe en we gaan de congresleden oproepen om hun vakantie af te zeggen. Zodat ze doorvechten om de werkloosheidsuitkeringen te behouden. Het is dus wel degelijk een, een heel concreet protest dit... in tegenstelling tot vaak andere protesten van, van Occupy. Een duidelijk protest tegen mogelijke afschaffing van werkloosheidsuitkeringen. Een vraag die nu speelt in het congres. We are the 99%. We are the 99%. En ik We krijg van deze vakbondsmensen krijg ik een, een witte anjer. Want, per slot van rekening dit is een waken. Een waken voor de mensen die niet werken... En de anjers die iedereen heeft, die worden nu naar de trappen van het kapitool gegooid. Ask them not them. They them. Not right. Niet provoceren, de agenten, zegt een vrouw. Can I ask you a small question? Dit is uh, dominee Paul Sherry. De Occupy-movement, zo'n beetje alle kampen zijn verdwenen. Is er een toekomst voor ze? Does it have a future? Yes, it does. I think what the Occupy-movement did, though... it changed the climate. It changed the situation in which we now can build very concrete strategies for change. Misschien zijn de tenten verdwenen, zegt Daisy Dominé... maar het belangrijke van de hele Occupy-movement is geweest... dat ze het klimaat hebben veranderd. Wij als organisaties, vakbonden en kerken, wij moeten daar nu mee verder... Hij moet dat nieuwe klimaat aangrijpen om, om verandering door te voeren. Een waken dus. Alle demonstranten zijn inmiddels gaan zitten bij de congreskantoren. Wekken niet de indruk dat ze snel zullen vertrekken. Van Marwijk en de KNVB zijn tevreden met elkaar. Daarom is het contract met de bondscoach verlengd. We spreken hem zo dadelijk. Eerst maar eens eventjes horen hoe het is op de weg. Op deze vrijdagochtend is het uh, toch nog een beetje druk geworden, Sean. Ja, maar toch niet, uh, de, toch niet de 80 kilometer die we gedacht hadden. Wat normaal is op een vrijdag. We zijn niet verder gekomen dan 50. Uh, wel een paar ongelukken. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen... zorgt dat bij Boerakker voor drie kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht en op de A15 vanuit Gorkum naar Europort bij knooppunt Vaanplein, 7 kilometer. Maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Dat is niet het geval op de N236. Dat is de weg Bussum-Weesp. Die is in beide richtingen bij Ankerveen afgesloten. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Lara Rensen. Er is hier alweer vroeg bedrijvigheid op de kwekerij. Terwijl toch de meeste kerstbomen inmiddels al uh, over het land verspreid zijn. Heb ik van meneer Tessenmaker gehoord. In het najaar is het hier altijd uh, ja, de piektijd, hè? om er even in de terminologie te blijven. De piektijd, dan werken hier wel zo'n 100 mensen bij u op het terrein. Klopt, om alle bomen op tijd de zon uit te krijgen. Ja. En ze zijn nu al weg. Goedemorgen. Oh, er wordt een tangetje gebracht. Is dat een heel goed tangetje? Dat is een fantastisch tangetje. Een En Dan knip je alles mee. Knipt u ook? Nee, nee ik knip vandaag niet. Wat, wat doet u? Ik uh, help hier uh, om uh, al die kerstbomen van het terrein af te krijgen. Ja. Dus, uh, ja. Ja. En Waar moeten die nog heen? Waar, waar, uh... nou, Intertel in Amsterdam is de laatste zeg maar, die uh, dit jaar de bomen krijgt. Aha. Dus een laatste plukje. En dan mogen jullie op vakantie? Of gaat u dan zelf ook voor de boom zitten? Nee, nee want ik heb zoveel bomen gezien. Dus uh, ik ben er klaar mee. Maar u niet, hè? U gaat wel... Uh... Ja, ik ga wel een boomje zetten. U is een heel speciaal ritueel uh, ja, jaar. ja, na onze verjaardag dan uh, zetten wij ons boom op. Want u bent en uw vrouw zijn alle, uh, rond deze tijd jarig? Ja, 18 en 19 december zijn we jarig. En als dit, dat voorbij is, dan uh, zetten we ons kerstboom op. En wat voor een kerstboom kiest u nou als kerstman? Nou, als kerstbomenman? Dit jaar sta ik een dubio tussen nobles en tussen een Abies Dat is een zilverspar. En die uh, ruikt ontzettend lekker. De zilverspar, laten we die eens even gaan opzoeken. Die ruikt heel erg lekker. Want als je uh, van deze bomen zeg maar een takje afhaalt... Ja. en je gaat even met je wrijven met je vingers... dan, Oh ja, dat, dan dat, dan dat, even... uh, het ruikt bijna naar... Uh, soft, soft... Uh, nee, die glitter... de... Nee, dat valt mee hoor. Dat valt mee. <laughs> nee, het is echt ontzettend... Ik heb licht. niet dat ik daar verstand van heb. Nee, ik ook niet hoor. Geluk, nee, ik ook geluk, geluk, geluk, geluk, geluk. niet. Nee, dus ah, het ruikt heel sterk, ja. Ja, klopt. Het is dus een hele fijne geur. Nou, dus dat kan een reden zijn voor mensen om voor deze... Hoe heet die? Dit is de koreana of ook wel de zilverspar genoemd. Dus als je een lekkere geur wil, dan ga je voor de zilverspar. Ja, dan heb je echt een, een hele mooie boom. En die andere boom die u noemde? Uh, dat is de nobelus. De nobelus? Ja, dat is een, een beetje ook een apart soortje, zeg maar. En uh, ja, ik, ieder jaar probeer ik altijd een andere boom te doen... om eens een beetje variatie te hebben en ook wat dingen uit te proberen. Ja. Zeg, u, u zet uh, jaarlijks zo'n 90.000 bomen af, hè? En dat schaartje wat u nou in de hand heeft, dat is ontzettend belangrijk... want het hele jaar door snoeit u al die 90.000 bomen... Nou, je moet het zo zien, zeg maar, de bomen doen er vier, vijf jaar over. Dus er staan bij ons op de kwekerij vier, 500.000 bomen. En we hebben dus één personeelslid die het hele jaar bezig is... met het modelleren van de kerstboom, met de snoeischaar. En in de, in de piekperiode wordt hij bijgestaan door een aantal collega's nog. Maar hij is ja, het hele jaar bezig met het snoeien van bomen. Dat zie je dan denk ik ook wel weer terug in de prijs, hè? Ja, klopt. Het is arbeid en arbeid moet betaald worden. Maar goed, je krijgt er wel een, gewoon een heel mooi product voor terug. Kijk, wat, uh, wat hebben we hier? Nou, dit is dan een uh, fijnspa, zeg maar. Kijk, deze, als die, zoals die normaal op het land staat... heeft hij wat ja, te wilde uh, uitschieters. Oh, ja, die heeft en... aan de bovenkant wat lange tak. Ja, en dan schrijven we die wat bij. Waardoor hij, zeg maar, dat mooie model krijgt... Ja. wat wij in graag willen met z'n allen. Ja, een driehoek, hè? Een perfecte ja, een driehoek. Willem. Een prachtboom, niet dan? Ja, god, nou ja, nu het zo zegt, ja. Ja, het is, uh, ja. ja ik wil zeggen, zo dit dit, <laughs> moet hij zijn... Zo moet hij zijn. Ja. Vol, lekker vol van onderen en, ja. dan, uh, en mooi opgebouwd. Een ja. uh, goede rechtspunt waar de piek op kan. Ja, klopt. Ik geloof dat ik straks maar eens eventjes uh, bij de handel ga kijken... want u levert weer aan tuincentra enzovoorts. Klopt. En zij verkopen het uiteindelijk aan de klant. En dan moet ik nog eens even gaan onderzoeken... wat het geheim is van een goed opgetuigde boom. Maar dat is weer een andere categorie, hè? Dat is weer een hele andere tak van sport, die wij niet ja. BS'en. Ja. Ik ga naar het tuincentrum. Hartelijk bedankt voor de rondleiding. Ja. Oké, okay, succes ermee. Op zoek naar de ballen. Maar Robin Visser was dat, later meer van hem. De KVB is euh, tevreden over bondscoach Bert van Marwijk. En wel zo tevreden dat gisteren zijn contract is verlengd tot 2016. De oude contract liep tot en met het EK, dat is het volgend jaar, in Polen en Oekraïne. Van Marwijk vond het euh, niet moeilijk om te kiezen voor verlenging. Nou, om een contract te verlengen, daar heb ik niet zo lang hoeven na te denken. En kijk, als clubcoach kan je een contract verlengen met, uh, met een jaar. en Met twee of drie jaar, maar als bondscoach...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 dan zou dat kunnen betekenen dat we op dat moment ermee stoppen. En dat zei uh, bondscoach Bert van Marwijk in gesprek met Bas Tichler. Overigens is uh, ex-international René Eikelkamp... aangesteld als uh, trainer van de spitsen van het Nederlands elftal. Het is uh, zeven minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zo dadelijk praten we u nog verder bij over de Eurotop... en de beslissingen die vannacht zijn gevallen. Eerst maar eens naar uh, Jeroen Wielert en zijn cultuurcolumn. Hallo, iedereen on een Saturday night. Welcome to a live broadcast van een Prairie Home Companion. Coming to you from WLT, your friendly neighbor station. From op Amerikaanse roadtrips zet ik in het weekend graag de autoradio aan... voor Prairie Home Companion. Het programma is enigszins te vergelijken met spijkers met koppen. Het FARA-varieté op zaterdagmiddag. Maar daar ontbreekt één element aan. De woordkunst van Garrison Keeler, bedenker en gastheer van de geliefde Amerikaanse radioshow. Ik moest aan hem denken toen ik deze week een observatie van Arnon Gunberg las op de voorpagina van de Volkskrant. Arnon schreef dat er op het vaandel van de VVD nog maar drie woorden staan. leven, de patjepeer. Een kreet waar de nette, hardwerkende, goed vaderlandse liberaal zich uiteraard niet in zal herkennen. Keillor formuleert zulke dingen anders, schrijvend over Amerikaanse republikeinen. Homegrown Democrat, zo heet het boek van Keillor dat in 2006 verscheen. Zeg maar, Democraat van huis uit. In één lange, adembenemende zin gaat hij tekeer tegen de teleurgang van de Partij van Lincoln en Vrijheid... Into the party of hairy-backed swamp developers and corporate shields, fundamentalist bullies, Christians of convenience. Een lastig te vertalen tirade is het tegen grijshaarige graslandontwikkelaars, verzamelde oplichters, laag bij de grondse bullenbakken, gemakschristenen. Zeg maar een opzomming die je niet snel lang zult horen komen in spijkers met koppen. En het is nog niet afgelopen, want Keeler fulmineert een hele pagina door over hobbycops, vrije tijdsmerissen, misanthropic Fratboys, misantropische ballen, ninja dittoheads, hersenloze napraters, gun fetishists, nihilists in golfpants. Wapenadepten, nihilisten in Golfbroek en doorgaat hij over Bozos on horseback, Dommerikken te paard, Randy Preachers, Wulpse Prekers. Chirpy news anchors, gevatte nieuwslezers. Little honkers out to diminish the rest of us. Kleine toeteraars erop uit de anderen te kleineren. Braying, smirking, scratching on the national blackboard. Sputterend, scheldend en krassend op het nationale schoolboard. Disciples of their edge-a-sketch president with a voice like a dial tone. Leerlingen van hun tekenles president met een stem als een kiestoon. George Bush. The number one reason why the rest of the world thinks we're deaf, dumb and dangerous. Reden nummer één waarom de rest van de wereld denkt dat we doof, dom en gevaarlijk zijn. Zoveel boosheid heb ik nog niet gelezen van Arnon Grunberg... maar het is ook een typische uitbarsting van een kwaaie Amerikaanse democraat. Ze zijn typerend voor een tijdgeest... In Nederland zou hij er nog een toevoegen, benzineslurpers, snelheidsmaniakken... zelf ingenomen kaalkoppen en natuurbarbaren. Garrison Keillor steunde Barack Obama in 2008 en viel hem daarna niet af als andere partijgenoten. Hij krijgt nog genoeg te sneren over de kandidaten die Obama uit het Witte Huis willen verdrijven. Het worden mooie verkiezingen volgend jaar met scherpe Amerikaanse teksten. Al dus Jeroen Wielaert en zo dadelijk na het journaal van 9 uur... hoort u meer over Europa en de top die vannacht zo toch tumultueus verlopen is. En we kijken naar de beurzen. Hoe reageren ze op besluit bijvoorbeeld van Engeland?